Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Dichter Hark met het NOS-journaal. President Obama pakt de bonussen in het bedrijfsleven aan. De topmannen van grote bedrijven, die de afgelopen tijd veel staatssteun hebben gekregen, moeten ongeveer de helft van hun beloningen inleveren. Het betreft onder meer Citigroup, General Motors en de grote verzekeraar AIG. De maatregelen worden binnenkort officieel bekendgemaakt. Ondernemingen die de staatssteun inmiddels hebben terugbetaald... vallen niet onder de nieuwe maatregelen. De gemeenteraad van Tilburg wil niet verder met burgemeester Vreeman. Volgens een meerderheid is er een onwerkbare situatie ontstaan. De fractievoorzitters gaan met de commissaris van de Corine overleggen... over hoe het nu verder moet burgemeester wacht de uitkomst daarvan af. Vreemal heeft de gemeenteraad vorig jaar niet op tijd geïnformeerd... over een tegenvaller bij de verbouwing van het Midi-theater. Voor de vierde keer in een paar maanden tijd heeft in het duingebied bij Schorel brand gewoed. Gisteravond ging 10 hectare vuur en natuur in vlammen op tussen Schorel en bergen. De politie houdt rekening met brandstichting. Begin augustus ging 150 hectare natuur verloren en moesten 500 mensen tijdelijk hun huis uit. In Groot-Brittannië hebben medewerkers van de Britse Post het werk neergelegd. Het is de eerste landelijke poststaking in twee jaar. De postmedewerkers liggen in de clinch met hun werkgever Royal Mail over de lonen, de werkgelegenheid en moderniseringen die het bedrijf wil doorvoeren. De Britse minister van Handel, Mendelssohn, zegt dat Royal Mail met de tijd moet meegaan, wil het bedrijf overleven. In Oostenrijk heeft het parlement na een jarenlange discussie ingestemd met de rehabilitatie van weermachtmilitairen die in de Tweede Wereldoorlog waren gedeserteerd. Alleen de rechtse partijen FPE en BZE stemden tegen. In de aangenomen, in, in de aangenomen wet worden alle uitspraken van rechtbanken uit de nazietijd niet verklaard. Dat zorgt voor rechtszekerheid voor de deserteurs, zegt de Oostenrijkse minister van Justitie. Het weer nog, het is bewolkt, van tijd tot tijd regen. In de loop van de dag wordt het in het zuiden droog en breekt de zon door. Middagtemperatuur tussen 6 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuiden. Dit was...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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het, het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Dit is het gelijknamige programma op zaterdag 17 oktober vanuit Hotel Hoogland, waar het altijd gezellig is. Maar daar komen we straks nog even op terug. Dit programma wordt gepresenteerd door Lena van der Haak en Don de Grebben. De techniek is in handen op dit moment van Pascal van der Beek, die invalt voor vakantiegangers, maar dat doet hij graag. De redactie, zoals altijd, door Nel Kerkman en Nie van der Roosendaal. En de koffie, en daar kom ik er nu op terug, is hier altijd heerlijk. Een kopje koffie wordt u geschonken, ook weer door dezelfde van der Roosendaal. Ja, en we hebben weer een uh, bekende Zandvoortse terug in ons minne, uh, Lena oh, ja. van den Een Paar is maandjes leuk om weg weer geweest. We te zijn hier op het oude, honk, oude nest. Ja, ja Lena, ja, je bent weer leuk. terug in Zandvoort. Na ja. nou, een paar maanden weg geweest, te zijn, uh, ben ik weer helemaal thuis. Dus ik denk, nou, ik kom weer even terug. Even ja, buurten. Even buurten, maar je blijft hier toch wonen nu? Je ja, dat nou sowieso wel. Maar uh, ik dacht, ik ga even met jou buurten in die zin van uh, ja. toch weer leuk om een keer programma te presenteren. ja, ja we zijn. Uh, Heel vereerd en we zijn heel blij dat je dit wil doen met ons. Nou, dankjewel. Graag gedaan. En wat gaan we doen over doen gesproken Ja, we vandaag? hebben diverse onderwerpen die we graag natuurlijk even de, de revue laten passeren. Rond de klok van tien over tien gaan we praten met Amber van Tetterode En we praten over de verhuizing van het loketcentrum naar Pluspunt. Ja, en als we daar alles van weten, dan gaan we zo rond de klok van half elf... met Thijs Okkersen praten over zijn film, over zijn tentoonstelling. Nou ja, kortom, de man is zo actief over al zijn activiteiten. Ja, ik heb net al gezien, we hebben een, veel hele, een heuse filmladder gekregen. Dus er is genoeg om uh, over te praten. Uh, nou, als we kijken wat we daarna uh, gaan uh, doen... Nou, dan uh, gaan we niet alleen onze ogen de kost geven... maar dan gaan we namelijk ook sporten. En dat doen we met Stefan van der Pol, want hij, heeft, hij is namelijk van Sportservice... Heemstede Zandvoort en organiseert natuurlijk weer allerlei leuke sportprojecten, uh, ook onder andere met de Zandvoortse Reddingbrigade. Oké, okay. ja dan doen we even snel de boodschappen, we horen het nieuws, misschien horen we nog wat over DSB, maar ik denk het nog niet, dat wordt wel maandag pas. En daarna komt uh, zo rond tien over elf, komt Peter Tromp langs, die uh, wat gaat vertellen over de Klesing Concerts in de kerk aanstaande zondag. En uh, we gaan horen of we daar iets, uh, iets moois kunnen... Beleven. Ja. Peter Tromp, altijd enthousiast en uh, wie ook enthousiast is. Maura Renadel de Lavalette over ja, de nieuwste ontwikkelingen rond de Stichting 12 16. Het is al een paar jaar aan de gang. Uh, ja. Ze wil een project, uh, ja, ze wil iets opstarten voor jongeren tussen de 12 en 16. En met heel haar hart en ziel is ze daar al mee bezig. Maar op de een of andere manier mocht het maar niet lukken. Nou, daar willen we natuurlijk alles over weten. Ja, Ze is zelfs een beetje verdrietig heb ik gehoord. Maar dat gaan we allemaal horen zometeen. En we sluiten af... Uh, met uh, Joke en José Koenraad, onze lokale kunstenaars, die uh, naar het buitenland gaan uh, met... Uh hun kunst daar gaan exposeren. En dat is een hele eer denk ik. Uh, we gaan er alles van horen. Wat ze doen en waar ze naartoe gaan enzovoort. En dan zijn we aan het einde van het programma ja. gekomen. Nou Anna. ik zou zeggen een bomvol programma. Dus uh, kom luisteren, kom kijken hier bij Hotel Hoogland. Op uh, ja, in Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. En we gaan nu luisteren naar Crystal Waters. Met 100% Pure Love. Just be. See the middle and around again. I'm gonna be. The FM. U kunt ook kijken naar de radio. is weer eens wat anders hier uh, bij Hotel Hoogland. En aangeschoven is gast uh, Amber van Tetrode. En, en zij gaat ons meer vertellen over ja, de verhuizing van, uh, van uh, ja, Loket Centrum naar de Pluspunt in uh, Noord. Maar vooral uh, over WodePlus, wat nu niet meer is. Dus uh, ja, daar willen we natuurlijk alles over weten. Uh, Amber, goedemorgen. Um, Allereerst... Wie ben je en wat is jouw functie binnen uh, Pluspunt? Goedemorgen, ik ben Amber oh. van... Oh, Hij doet Iets dichter ja, in lang. de microfoon praat alsjeblieft. Ja. ja, zo. Even kijken. Goedemorgen, ik ben Amber van Tetterode. Ik uh, ben historicus, afgestudeerd historicus, maar sinds 1 juni werkzaam bij de Plusdienst van Pluspunt. Daar ben ik aangesteld als coördinator. En mijn taak is om de Plusdienst aan te sturen, de vrijwilligers aan te sturen, te werven en te begeleiden. En ook de belbus aan te sturen. Maar waarom is de naam veranderd, van WonenPlus naar Plusdienst? Uh, nou, voorheen waren er twee projecten in Zandvoort. WonenPlus. WonenPlus zat op de Vleningstraat in Noord. Uh, wie deed dat? Uh, ja, dat is ongeveer anderhalf jaar geleden is dat uh, geëindigd. Ja, Mariska dat al, van Huisteden deed dat. Okay. ik. Ja, ja, ja, onder van de koepel van Pluspunt? pluspunt ja, okay. ja, en in het uh, centrum hadden we de vrijwillige hulpdienst. Die bestaat al meer dan 25 jaar. En die twee diensten die deden eigenlijk een beetje min of meer hetzelfde. Ze boden vrijwillige hulp aan uh, bewoners van Zandvoort die de, dat nodig hadden. Uh, nou, nu is het, uh, uh, was het verstandig om die diensten samen te voegen. Ja, ja. En per 16 oktober sinds gisteren zijn de, uh, de vrijwillige hulpdienst en wonen plus samengevoegd tot de plusdienst. Uh, wij zijn ook gisteren verhuisd. We hebben gisteren een hele druk, ga, drukke dag gehad met de medewerkers. Dus wij zijn nu verhuisd van de Willemstraat, waar wij eerst zaten, naar de Vlemingstraat nummer 55 in Noord. Het steunpunt, dat kennen de meeste mensen wel denk ik... Uh, Waar ook de boomhut zit en de ook de cursussen worden gegeven. En, uh, dus wij zijn gisteren verhuisd en vanaf maanden gaan we daar verder. Maar waarom zijn jullie verhuisd? Uh, nou ja, het, uh, het wordt daar natuurlijk allemaal uh, op een gegeven moment gesloopt. Hè. De, het uh, Louis-Davidscadé, dus uh, voorlopig zit Loket Zandvoort zit daar nog. Maar ik geloof dat die TCT ook in de nieuwbouw gaan. Net als de nieuwe scholen, de bibliotheek en dergelijke. Dus het was uh, ja, van een praktisch uh, probleem. En we hebben op deze manier ook die twee diensten die eigenlijk hetzelfde deden samengevoegd. En daardoor is ook de, voor de cliënten die gebruik maken van de plusdienst... Is het uh, duidelijker waar ze met hun vraag terecht kunnen? Ja, ja want dat is ja. een beetje de geschiedenis. Ja. Uh, er heerst altijd veel onduidelijkheid rond de twee diensten. Maar ook ja. wie kan er gebruik van maken ja. en wie niet. Hoe ga je dat coördineren? Want uh... Uh, nou de plusdienst ik zou vertellen, de plusdienst is er voor uh, in feite alle inwoners van Zandvoort die hulp nodig hebben bij het uh, zelfstandig functioneren. Uh, over het algemeen zijn dat uh, ouderen. Ook uh, mensen met een handicap. Of, uh, en ook mensen die, uh, het hoeft niet altijd ouderen te zijn, maar ook mensen die bijvoorbeeld geen sociaal vangnet hebben. Dus die, uh, ja, ik zal een heel praktisch voorbeeld geven. Uh, u uh, moet naar het ziekenhuis. U uh, heeft uh, ja, geen naast familie die u kan halen of brengen. Uh, de buurvrouw heeft ook geen tijd. Uh, nou, hoe kom ik in het ziekenhuis? Nou, Dan belt u de plusdienst. Uh, wij hebben een bestand met vrijwilligers, uh, een stuk of 90 vrijwilligers bij de plusdienst. Uh, voor pluspunt werken over het algemeen 200 vrijwilligers, maar bij ons specifiek zo'n uh, 89, uh, meen ik. En uh, nou, wij kijken in ons bestand uh, welke vrijwilligers zich hebben aangemeld om voertjes te rijden naar het ziekenhuis of de uh, familiebezoek elders. En wij proberen dus vraag en aanbod te koppelen. Dus een hulpvraag komt bij ons binnen, bij de telefonisten, dat zijn ook vrijwilligers. Oh, nee. Uh, wij kijken in ons boek wie uh, beschikbaar is, welke vrijwilliger uh, dat vervoertje kan rijden. En zo brengen wij ze bij elkaar. Dus wij bemiddelen in uh, hulpvraag en aanbod. En die rijdt met zijn privéauto? Ja, hij rijdt met zijn privéauto. En dat is ook, uh, over het algemeen is de vrijwilligershulp gratis. Maar uh, de vrijwilligers krijgen wel een onkostvergoeding. Uh, bijvoorbeeld de vervoerders krijgen natuurlijk een benzinekostenvergoed. Uh, uh, nou, de belbus is ook heel bekend. Daar wordt ja. ook uh, voor betaald natuurlijk. hoop uh, 65 ja. cent enkele rit. Uh, uh, 1,30 retour. Dus dat, uh, ja, de plus is er dus uh, om ja, die inwoners van Zandvoort te helpen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Maar ja, je zei net al mensen die geen sociaal netwerk hebben... maar uh... Durven die dan zomaar de telefoon te pakken en bellen van ik heb vervoer nodig? Want ja, ze zijn niks voor, niet voor niks geïsoleerd. Dus die durven ook niet zo snel naar buiten te treden dat ze, dat, dat ze eenzaam nou, zijn of dat ze vervoer nodig hebben. Ja, daarom, daarom zit ik hier ook om de plusdiensten onder de aandacht te brengen. Maar de, ja, de meeste cliënten van ons, we hebben zo'n 500 à 600 cliënten... Die zijn bekend bij de ouderadviseurs. Dus die worden ook, uh, ja ook uh, onze cliënten worden ook doorverwezen door bijvoorbeeld het zorgloket. Door uh, professionals bij het huis in de duinen, uh, huis in de kost verloren, de bodaan, huisartsen, uh, wijkverpleegkundigen. Dat zijn allemaal professionals die bekend zijn met pluspunt en de plusdienst en de ouderadviseurs. Dus Dat zijn die... de mensen die het meest in contact komen met ja, jullie ja. potentiële klanten. Ja, ja, ja, ja. Maar al die andere mensen dan, die ook hulpbehoevend zijn en uh, niet oud zijn. Nou, die weten ons uiteindelijk wel te vinden. Dus ze worden denk ik door de, uh, ja, door de huisarts dan uh, doorverwezen naar de pluspunt. Ja, ja. En wat ik ook wil zeggen is dat wij, we hebben hele verschillende diensten. Uh, mensen kunnen ook bij ons terecht voor bijvoorbeeld, uh, uh, als ze boodschappen nodig hebben... ...er zijn vrijwilligers die zich hebben opgegeven om bijvoorbeeld af en toe een boodschapje te doen voor iemand. Uh, op huisbezoek te gaan... Uh, nou, vervoertjes naar het ziekenhuis, uh, de belbechauffeurs, dat zijn ook vrijwilligers. Hè? Dat zijn niet betaalde krachten, maar vrijwilligers die dus de mensen naar bijvoorbeeld de fysiotherapie rijden. Uh, maar ook, ik ook. Dus als ik een gebroken been heb, dan kan ik, de, kan ik uh, plusdienst bellen of er iemand boodschappen voor mij wil doen. Uh, ja, in principe wel. Dat, ja. Uh, ja, dat is zo. Maar het is, uh, wat ik ook wil zeggen, het zijn allemaal vrijwilligers. Het uh, is dus een kleine groep van beroepskrachten. De oudeadviseurs zijn allemaal hbo'ers en uh, beroepskrachten. Ik ben een beroepskracht, maar daarnaast hebben wij dus allemaal vrijwilligers die voor ons werken. Die zich inzetten voor de overige dorps, de inwoners van Zandvoort die hulp nodig hebben. Dus uh, ja, die hulp kunnen wij niet garanderen. Wij doen ons best om alle hulpvragen uh, geplaatst te krijgen. Maar ja, u moet rekening houden dat uh, ja, we hebben een beperkt bestand. De meeste vrijwilligers bij ons zijn uh, vaak gepensioneerd. Uh, dus het is niet zo dat wij altijd. Uh, uh, direct uh, of alle hulpvragen kunnen beantwoorden. Wij doen wel ons uiterste best om dat te doen. Maar maak je dan een selectie of zo? Want... Nee, nee, we nemen hulpvragen aan. Uh, als het uh, te gecompliceerd is, dan vragen we ook hulp van de om, uh, ja, Soms hebben mensen eerst een huisbezoek nodig... om te kijken hoe de thuissituatie is... of, dat, uh, ja, of er meer, meer hulp nodig is. Maar wij zijn er voornamelijk voor de, de praktische hulpverlening. Dus uh, ja... Praktisch veel voor mensen die dat nodig hebben. Ja, ik ook klusjes in huis. Stel, uh, u bent zo'n dagje ouder en de de, de de, ja, ik noem maar wat, de luxe valt naar beneden. Dan hebben wij ook vrijwilligers die bijvoorbeeld uh, kleine klusjes in, uh, in huis doen. En die kunnen wij dan ook benaderen van ja, zou je die mevrouw kunnen helpen met het ophangen van de, de luxe flex? Uh... Maar ik, ik heb zo'n beetje zo'n nasmaak van want je legt de je legt, uh, je legt de nadruk zo op ouderen. Maar jullie zijn het voor iedereen in Zandvoort? Ja, maar in de maar hoe, praktijk, hoe wil je dat dan, in de, hoe wil je dat dan uh, uiten? Want ik, heb, ik merk heel sterk van uh, dat jullie heel goede connecties hebben... Hè, met Huis in de Duin en de ja. Boerdaan en ja, al die ja. instellingen. Maar hoe zit het dan met jongere instellingen? Of met jongere instanties, sportverenigingen? Uh, Mensen die uh, twintigers, dertigers, die op zichzelf wonen... en uh, die bijvoorbeeld ook vrienden hebben die ook, ook werken... maar als ze hun been hebben gebroken of zwaar ziek zijn... Of, nou, in is er geen, uh, in, ja, is In principe is er helemaal geen uh, leeftijdsgrens of iets dergelijks. Maar ik spreek uit ervaring dat uh, meerendeels en deels uh, ja, ouderen ons uh, contacteren, of uh, mensen met een handicap. Of, uh, maar in principe hebben we geen uh, leeftijdsgrens. Nee. Of, uh, nee. Maar dat is meer de praktijkervaring. Uh. Maar is dat ook meer omdat, omdat u, uh, jullie ook meer open staan daar naartoe? Oh. Of, of juist... Uh, uh, het staan voor het is... iedereen, wij staan voor iedereen open. Iedereen kan ons bellen met zijn hulpvraag. Uh, ja. ja, als je... Ja... En ik had nog een, uh, een uh, verzoek nu ik hier zit. Ja, uh, natuurlijk. Nou, wij zijn dus een vrijwillige hulpdienst. Dus dat houdt in dat vrijwilligers de hulp verlenen. Uh, Onze... Uh, ja, vrijwilligersbestand. We zijn heel blij met alle vrijwilligers die we hebben. Maar is ook... Uh, ja, ik werk sinds 1 juni bij uh, de Plusdienst. Uh, ja, het valt me op dat er heel veel oudere vrijwilligers zijn. We zijn heel dankbaar dat ze bij ons uh, werken... en uh, ja, zich inzetten voor niets voor andere dorpsgenoten. En ik wil eigenlijk graag een oproep doen... Om uh, Aan andere zandvoerters die mogelijk uh, ja, een zinvolle besteding zoeken. Ook misschien mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Of uh, moeders met kleine kinderen die misschien thuis zijn gebleven en werkervaring willen opdoen. Wij zijn naarschop zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ook jongeren, tw twintigers, dertigers. Uh, u bent van harte welkom om uh, ja, zich bij mij aan te melden. Wij gaan in gesprek en Dus voor iedereen is er wel een zinnige vrijwilligerstaak. Ja. Ja, er zijn vrijwilligers hard nodig. Die zijn hard Dat nodig, het, want ik zonder ik vrijwilligers ja. is dit niet uh, te bolwerken. Nee, ja. Wat wij wel nieuw hebben, wij proberen ook uh, bedrijven in zonver te benaderen. Bijvoorbeeld, uh, ja, zoals ik zei, de vrijwilligers kunnen niet alles bolwerken. Wij willen graag iedereen helpen, dus uh, we proberen ook bedrijven te benaderen. Bijvoorbeeld een tuinonderhoudsbedrijf, uh, klusjesmannen, uh, uh, we zoeken nog een was- en strijkservice... Uh, nou, dat soort bedrijven gaan wij nu benaderen om misschien tegen een, uh, een korting of tegen een. Uh ja, met een extra service de cliënten van de plusdienst te helpen. Dus, ja, want hoe zit dat ja. een beetje met het vraag en aanbod? Wat is een beetje nou, het gemiddelde? Dus, uh, nou, dus, uh, ja, dat wisselt een beetje. Er is, uh, maar ik, merk, ik ben dus sinds kort uh, in dienst. En uh, het is mij ook wel opgevallen dat het best wel moeilijk is om alle hulpvragen... met het huidige bestand uh, aan vrijwilligers, om dat te bolwerken. Ik zou zeggen, mijn eerste inschatting na vier maanden... ik ben nu vier maanden, vier ochtenden in de weer voor de plusdienst... Is dat wij gewoon uh, ja, meer vrijwilligers nodig hebben om dat allemaal te kunnen bolwerken? Dus ik zie ook mijn roeping en mijn taak dit komende jaar om uh, ja, acties te gaan, uh, actie te voeren om meer vrijwilligers uh, bij de plusdienst te werven. Nee, ja, wil je. Want, uh, ik heb een gegeven moment bent ook een Belbuschauffeur. Ja, ik ben ook Belbuschauffeur. <laughs> ja, chauffeur, nou, ja. bijvoorbeeld wij zijn naarsig op zoek naar een uh, nieuwe Belbuschauffeurs. Dus nee. mensen die, het, uh, die misschien een dagdeel per week of misschien desnoods per maand of op de oproeplijst uh, geplaatst willen worden. Uh, ja, zonder de chauffeurs rijdt de Belbus niet. Nee. En, uh, en om ook weet... de huidige belbechauffeurs te ontlasten, zou het heel fijn zijn als er uh, nieuwe belbechauffeurs ja. bijkomen. Ja. Ook in verband met vakanties of ziektes. En, uh, en ik weet uit ja. ervaring dat het een uh, heel dankbare taak is. En mensen zijn dat, ook heel blij uh, met je. Dat aankoen. is ook zo. Het is, het vrijwilligerswerk is heel dankbaar. Ook uh, ja, voor de mens, maar ook voor jezelf. Het is heel fijn om uh, zinvol bezig te zijn. Het is ook fijn om je kennis te delen. We hebben bijvoorbeeld ook uh, belastingadviseurs, die helpen uh, de minima met het uh, invullen van uh, de kwijtschelding, hè, de belastingformulier, om kwijtschelding. Aan te vragen. Mensen met alleen AOW, die uh, gewoon moeilijk rondkomen. Nou, we hebben een hele fijne groep met uh, belastingmannen, <laughs> alleen maar mannen. Dus ook hier een vraag. Misschien zijn er wel studenten, economie, uh, voormalige accountants. Uh, mensen die misschien nog tijd over hebben. Die iets goeds willen doen voor uh, Zandvoort. Het is heel leuk om ook lokaal te werken. Ja, maar realiteit zal zijn dat jongere mensen, m, m, dat je die moeilijk krijgt voor die vrijwilligers. Krijg je moeilijk, maar... Die zitten in hun eigen carrièrepad. Ja, hè. Ook moeders met jonge kinderen. Maar ja, ik ben zelf ook vrijwilliger op school geweest uh, met van alles. Uh, ja. Dus veel moeders werken Lastig. natuurlijk op school als vrijwilliger. Ja. Ja. Maar toch, uh, we proberen toch het bestand te vergroten zodat we ook uh, ja, meer mensen kunnen helpen en meer diensten ja. kunnen aanbieden. Ik wil ja. nog heel even terug naar jullie plek. Uh, ja. In de rij van hulpverleners. Ja. Die zijn er vrij veel in Zandvoort. Nou, nou is het een overheidsstreven geweest om bejaarden te Zo mag je het niet meer noemen. Ja. Om zoveel mogelijk de mensen extra muraal, dus buiten, midden in de samenleving te zetten. Gebeurt ook in Zandvoort, vooral ja. in Noord. De zogenaamde blauwe flat, uh, waar veel mensen worden geplaatst en dergelijke. Nou, daar is ondersteuning voor, huishoudelijke hulp en, af en noem maar op. Uh, waar is jullie plek in ondersteuning voor, voor deze mensen? Is dat aanvullend of in plaats van? Uh, nou, ik denk dat wij voornamelijk aanvullend werken. Dus we hebben ook, uh, als ik uw vraag goed begrijp, bijvoorbeeld nu ook... Uh, uh, wat wij nu nieuw aanbieden is huishoudelijke hulp via het pers persoonsgebonden budget. Maar dat doet het huis in de duin ook, hè? Zorgbalans. Ja, ja, ja zorgcontact. Of ja, daar, zorgcontact. Sorry. Ja, nou, daar hebben wij dus nu ook afspraken mee. Dat ook, uh, ja, wij zijn voor heel veel standwoorders uh, heel bekend. Dus mensen komen vaak... Uh, wij proberen ook met die professionele, professionele diensten die wij dus nu proberen te, uh, binnen ons ja. bedrijf te halen... om het voor de cliënten het makkelijk te maken om... Uh, ja, hun hulpvraag uh, gerealiseerd te krijgen. Want zoals ja tegenwoordig een Gouden Gids, alles staat op internet. Maar voor ouderen, ja, die, gaan niet, die hebben vaak niet eens een computer... dus die kunnen dat niet allemaal zelf uitzoeken. Nee. Nou, pluspunt is voor hun een, een begrip. Dat bestaat al, want ik zei, meer dan 25 jaar. Dus zij, voor hun is het makkelijk om de telefoon te pakken en ons te bellen. En bij ons het probleem neerzegd dat wij hun helpen om dat uit te zoeken... als dat zelf allemaal uit te zoeken. Ja. En natuurlijk gaan ze ook naar de... Nou, wat ik zei, de huisarts, uh, andere zorginstellingen, het uh, loket Zandvoort is natuurlijk ook heel uh, bekend. Ja. Hey, wij werken ook nauw samen, dus zij verwijzen ook door naar ons en wij ook weer naar hun. Ja. Want soms komen ook vragen bij ons waar wij eigenlijk ja. niet zoveel mee kunnen. Ja. Dus dan verwijzen ze door naar loket Zandvoort of... Uh, ja. Jammer genoeg uh, moeten we een beetje gaan ja. afronden, want uh, de, de tijd die dringt. Ik vind het jammer, want we zouden er ja. best nou, nog wel wat nog meer. De... Maar Belang. nog even, ja, als je iets kwijt ja. wil. Wat... Even aan deze leeg. Ja, nog heel graag. Dus we zijn verhuisd uh, gisteren naar Vlemingstraat 55, het steunpunt. Uh, als mensen een hulpvraag hebben, kunnen ze ons bereiken op telefoonnummer 023 571 7373. Ze kunnen ook, we hebben ook een folderspas gedrukt, die is ook verkrijgbaar bij het zorgloket, bij de bibliotheek, bij het huis in de Duinen. Ze kunnen ook een e-mail sturen en ze kunnen ook het antwoordapparaat inspreken. Dus op die manier komt een hulpvraag bij ons terecht en wij proberen. En als we te het helemaal niet weten, is ook de huisarts in ingegaan. Die hebben allemaal onze leiding gehad. Die hebben al die informatie. Alle zorginstanties in Zandvoort hebben inmiddels onze nieuwe folder gehad. Okay. En ook de brief, dus die weten ervan. Oké, okay. prima. Amber van Tetterode, dankjewel. Van Graag gedaan, ik vond het heel leuk en ik hoop nog een keer terug te komen. Graag. Just give me the lights and pass the joke. Oh, so another buckle of more. Yeah, let me know my sights and I got to know which one is gonna catch my flow. Cause I'm in the vibes and I got my dough. Another buckle, yeah, I'm them low, can I? I got to know. Oh, good idea for sector. You're buffing every sector. Every man around them wants on your inspector. inspector. You know, let them sent in a grill you with no lecture. Or them power drill, not them fuel injector. They're my infector, disease collector. Now for them I go like them, walk them, wreck ya. Yeah. Don't know the parts where you got in your center. Oh, you know you not let them guide it affect you. Man, you know. Girl. Just give me the light and pass the job. What's another buckle, yeah, them in a mistype, and I got to know. Which no. one is gonna catch my flow. I mean, not the fans, and I got my dough. What's another buckle of my own? Tell them, look in the eye, I got to know. One, two, three, four, five, but the situation isn't really live again. Tell them what the young ones with the players and the riders, them of them. And them say, them tired, that they liars them. Fires and I cannibals them when they fucking decide that them they guy that them. Especially them on the money. I love them. But you watch a girl, but them might the try to make a ride at them, they die again. Some of them are moved like a spider man. Tell them sitting at home wide again. Just give me the lights and pass the jaw. Put some on the back of my mouth. Gyal, let me know my sights and I got to know no, which one is gonna catch my flow. 'Cause I'm in on the vibes and I got my dough. Put some on the back of my mouth. Gyal, I'm looking high and I got to know. Could I be your protector? Your both in every sector. Everyone around walks on your inspector. Tina let them chest in a grill with no lecture. All them power chill now, them fuel injector. They're my inspector, disease collector. Now for them, I go on like them, walk on wreck ya. Don't know the where you got in your center. But you know you're not, make them guys, they come affect ya. No, just give me the lights and pass the job. Buckle let me know my and I got to know Which one is gonna catch my flow Cause I got the vibes and I got my dough Who's so another Buckle of yeah, look like I'm looking high but I got to know One, two, three, four, five of them Situation getting really live again Tell them all the out with the players and the riders Them beside of them And them say mm -hmm. so them tired that the liars Them players and connivers Them when they bucket inside of them They kind of them And especially the money out of them But you watch you girl But them a try to make a guy at them deny Like Spiderman, tell yeah, 'em to not open wide again, yo. Just give me the light and pass the job What's another buckle of mo? Yeah, tell in my sights and I got to know no. which one is gonna catch my flow. 'Cause I'm in on the vibes and I got the dough. What's another buckle of mo? him looking up and I got to know. Oh, no, yo. Just give me the light and pass the jaw. What's another buckle mo. Girl, yeah, them inna my size and I got to know no, which one is gonna catch my flow? 'Cause I'm inna the vibes and I got my dough. What's another buckle mo. Girl, yeah, them looking up and I got to know. Yo, we go so deep. Just give me the light and pass the joe oh, What's another buckle mo. Girl, them inna my sights and I got to know no, which one is gonna catch my flow? 'Cause I'm inna the vibes and I got my no, dough. Leuk hoor. Ik altijd lach om jullie. En we gaan weer verder met goedemorgen Zandvoort. Met Thijs Okkers die ondertussen is aangeschoven. Thijs we wilden graag praten, nog even napraten, eigenlijk meer. Over uh, je nieuwe film. Welkom, okay. overigens. Ja. ja, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. En uh, je tentoonstelling. Een beetje intrigerend uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Maar we zullen het even over de nieuwe film hebben. Die uh, is in première gegaan. Ja. ja, hoe was dat voor jou? In, uh, uh, voor bekende... Een van de vele premières die ik nog even heb gehad, maar wel leuk, want dicht bij huis. Ja, daarom juist, het is dus wel een beetje spannend. Uh, met veel mensen die uh, in die film voorkomen, wat ook niet altijd gebeurt. Want uh, Mijn Amerikaanse documentaires die, uh, heb ik dan wel in Amerika opgenomen met Amerikaanse filmsterren en, dan, uh, en regisseurs. En dan draai hem in Nederland en dan uh, zijn ze er meestal niet bij. Hm. Ik heb met Roy Rogers toen wel in het circus De Kleinkinderen van Roy Rogers gehad. Dat was heel leuk. Dat is alweer lang geleden. <laughs> uh, bij de molenfilm, die, ik heb een aantal molenfilms gedaan de afgelopen jaren. Daar heb ik dan de molenmensen erbij. Dat is ook heel leuk. In de Zaanstreek. En dit was natuurlijk een groter gebeuren omdat uh, ja, het, uh, de bevolking van Zandvoort uh, is vertegenwoordigd in een aantal figuren. En die waren natuurlijk bij de première, niet allemaal, maar een heleboel. En uh, ja, de direct betrokkenen en wat vrienden van mij uit Amsterdam en Hilversum uit de filmwereld. Dus het was heel leuk. Dus het is nog niet zo gegeven dat Lena en ik hem nog niet gezien hebben. Nee. nee. <laughs> hij, heeft, hij, hij, hij gaat nu regelmatig draaien. Hè? Nou nee, hij draait in het museum. Hij heeft deze week in het museum gedraaid. Ja, Want hoe was de opkomst? Is... Ja, nou, nou de, de zaal me... was vol. Dus we hebben uh, in de krocht de première gehad. En de avond daarna hebben we bij Marcel in de babbelwagen in Hotel Faber nog een voorstelling gedaan voor een tachtigtal mensen. En misschien doen we er nog een. En dat was toen heel lelijk weer. Een aantal mensen waren ziek. Dat maak je natuurlijk nu steeds mee met die grieps, griepen. En uh, we zitten erover te denken om 14 november nog een keer... ...een voorstelling te doen als daar belangstelling voor is. Dus Dat is een open, openbare belen. voorstelling. Ja hoor, dat is niet eigenlijk de babbel, dat is niet besloten. Dat is ook in Hotel Faber, maar we moeten eerst kijken of daar nog belangstelling voor is. En het beste, ja ik heb het nummer niet bij de hand, is om Marcel te bellen. Ja. En ja. Maar ik zet nog wel waarschijnlijk, als het gebeurt, zet ik een advertentie in de Zandvoortse krant... ...waarin ook verteld wordt wie je moet bellen. Okay. Daarnaast is hij gewoon te koop in het museum in de Bruna en vanaf maandag in de, in de koffiecorner van de HEMA zo mensen hoeven niet naar een filmvoorstelling ze kunnen gewoon de dvd nee, bekijken de drempel is uh, in die zin uh, vrij laag nee die is laag oh, met gewoon, dvd vroeger had je een film en dan was het kon ja, nu kan je mee. het uh, daarna letterlijk van de video en nu met die DVD mensen kunnen gewoon thuis uh, de film bekijken. Ik, ik heb ook niet gewacht van nou we gaan hem eerst in projectie doen en dan na drie maanden op DVD. Nee, hij is meteen bespreken. Gelijk, ja. Hij is Wat... 1 uur en 50 minuten zoiets ja, hè, duurt hij. Ja. Kon je zo moeilijk kiezen tussen de mooie fragmenten? Ik had natuurlijk veel meer. Uh, ik heb kijk, het vervelende is in projectie moet je een pauze houden, want mensen trekken dat niet nee. 50 minuten. Op de, op de televisie kan je hem natuurlijk stopzetten wanneer je wil. Ja. Dus ik wou toch in eerste instantie, toen ik vertelde dat ik een film van anderhalf uur wilde maken, zaten, zaten ze me aan te kijken van, moet dat nou? Bij de gemeente dachten ze, ik maak iets van een kwartier. Ik zei, nee, ik maak niks van een kwartier. Ik maak een feature-length documentary van anderhalf uur. Uiteindelijk uh, zag ik zoveel uh, aardige dingen dat ik zei, ja nou ja, waarom zou ik me daartoe beperken? Mensen kunnen thuis in wat voor ritme ook die film bekijken, ze kunnen hem opbreken, ze kunnen, er zitten hoofdstukken in, je kan gewoon stoppen en weer verder gaan. En er waren een heleboel mooie dingen, dus dan gaat iedereen klagen, waarom is dit niet en dat niet en dat niet. Ik heb al interviews moeten inkorten natuurlijk. Ja, want dat is het natuurlijk ook hier, de film is natuurlijk hier in Zandvoort gemaakt met Zandvoorters, dus dan krijg je ook misschien uh, ja, wat, wat snellere kritiek van, hé, hey, waarom sta ik er niet in? Of waarom uh, heb uh, je dat niet eruit gehaald? De meeste mensen zitten in de film die ik heb geïnterviewd... ...op uh, eigenlijk twee wethouders na... ...omdat ik vond dat die verhalen te serieus waren voor een lichtvoetige film. Dat ging dan natuurlijk over, de, over uh, Louis Davids kreeg ...van wat er allemaal gaat gebeuren. Ik kan daar heel weinig van laten zien... ...omdat ik moest stoppen in augustus. Toen was er een klein gat gegraven... Bij uh, de Hannie dat is nu veel dieper. Ja. Dus ik kon dat verder niet meer volgen. Dus nee. het was alleen maar een soort toekomstbeeld. We gaan dat en dat en dat doen. Burgemeester praat er ook over. En Gertone die had het over het strandgebeuren. Ja, misschien dat ik dat in een ander soort filmpje terugbreng. paste niet in de context. Het paste niet hierin. Nee. Uh, ik wou het ook lichtvoetig houden. Mensen moeten zich vermaken. Je kan niet op een aantal problemen van Zandvoort ingaan. Uh, dat, dan heb je veel meer tijd nodig. En dan... En dan... Dat kan niet. Elk onderwerp krijgt drie, vier minuten. En je kan niet een probleem als het Louis-Davidskaree even zo... In vijf, vijf minuten draaien. de revue passeren, Nee, nee maar als jij een document neerlegt, dan kun je nauwelijks tijdgebonden zaken daarin doen. Want dat is over tien jaar misschien helemaal niet actueel meer. Nou, op zich is het wel grappig dat als je een raadsvergadering ziet waar ze elkaar aanvallen, dat je na twintig jaar zegt zo... Oh, heb je die ook nog? Oh, dat ging toen zo en dan blijkt dat het nog steeds zo gaat. Dat, ja. Of is het, maar, het nog steeds dat diezelfde man? Maar je kan het probleem niet pakken. Ik bedoel, nee. er is heel veel tumult geweest om de middenboulevard. Ik kan dat niet in een paar minuten even pakken van kijk, dat gaat daar en daar nee, om. Dus is, is de film van. wordt dan van een andere orde. Maar toen jij uh, de vraag kreeg, na jaren lobbyen eigenlijk, om dit dan ook echt te gaan doen... Nee, ik uh, heb het niet gevraagd, ik heb hetzelfde nou ja, bedoeld. Okay, okay. uh, had jij voor ogen wat voor soort uh, film het zou moeten worden? Uh, een uh, documentje, uh, document, Ik je zeg wist nou? dat het een vrije film werd, een vrije interpretatie van zantwoord vanuit mijn visie... Uh, ik had geen groot vast online scenario omdat ik uh, ook moest afwachten wat op me afkwam. Ik wist wel dat ik een aantal dingen, die had ik in mijn hoofd van die wil ik filmen. Dus, uh... Maar wilde je een tijdsdocument neerleggen? Ja. Ja, Zodat als we doen. over 50 jaar... Iemand nou, zegt, over 10 jaar oh, denk je nou ja, van al hey, was dat z'n De eerste persoon is al dood op die film. die okay. ja. Drommel, die had ik nog ja. een shot van dat hij met Manfred zit te praten. Ja. We weten allemaal dat Manfred nu klem is gezet ja. uh, om te verdwijnen van het ja. plein. Dat verdwijnt dan misschien ook wel volgend jaar. Hij is trouwens erg ongezond. Het busstation is verdwenen. Dat zit in de film. Ja. Uh, Laon Hardy brandde af. Had ik niet verwacht, maar dat heb ik meegenomen Dat het afgebrand is en dat Ron dus daar ja. iets over vertelt. Heb je de watertoren erin? Uh, nee. Maar dat is ook zo'n kwestie natuurlijk. <laughs> ja. Ik heb de watertoren ja. wel in, een, Grapje, in andere oh. dingen. Maar er zijn natuurlijk een aantal dingen die onder je handen verdwijnen. Ja, ja. ja en het gaat snel. Ook. Dus ja. het is duidelijk ook een, een, een tijdcapsule. Heel erg, ja. Heel erg 2008, 2009. Ik heb ooit een speelfilmpje gemaakt, hier in de buurt ook. Uh, met de Watertoren, vanaf de Watertoren gefilmd uh, in 1971. Nou, als je dat nu bekijkt en los van het onderwerp was een verhaal van Lodewijk Wiener, dan uh, weet je niet wat je ja. ziet. Ja. Want dan zie je nog uh, de krocht met uh, Schuilenburg, met de lampenzaak erin. Je ziet ja. de hoge weg die anders is, je ziet de bunkers in de duinen. Uh, het oranje nassoplein nog een aantal dingen en dan denk je, nou... Maar dat is dan wel 38 jaar geleden natuurlijk. Ja. Dat is heel lang. Ja. Ja. Maar ik zal je vertellen dat deze film over een paar jaar al laat zien dat er een heleboel dingen verdwenen zijn. Niet dat dat dan belangrijk is dat de film daardoor leuk wordt. Maar het heeft wel een werking. 38 jaar geleden stond het oude postkantoor er nog. Dat heb ik op een 8mm film staan. Heb ik een scène gedraaid, een speelfilmscène, 1964. Ja, ja. Daar staat het oude postkantoor. Ja, ja, ja. ja. Want ik draaide vroeger natuurlijk mijn 8mm films in Zandvoort. Ja. Dus er staan ook dingen op die weg zijn. Het, het gaat heel snel. Ja. Dat is niet bepalend voor de film. De film is een uh, lichtvoetige blik op Zandvoort en vooral Zandvoorters. Want ik ben erg in mensen geïnteresseerd. Ja. En dat uh, werkt. Dat vinden mensen vermakelijk, leuk. En uh, dat zal over tien jaar ook leuk zijn. Maar daar krijg je een toegevoegde waarde over een aantal jaren. Dat dingen opeens er niet meer zijn. Ja, dat is waar. En dat is natuurlijk ja. op zich wel mooi. Ja. Maar wat wilde je, zeg maar, in één zin duidelijk maken met het beeld? Is het gewoon een. Ik wilde duidelijk maken dat dit een dorp is waar fanatiek. Gewerkt wordt, dat had ik al gemerkt met mijn fotoserie over werkende zandwoerders: dat er ontzettende passie is, De burgemeester zegt het ook, ten aanzien van hobby's en werk. Mensen storten zich daarop en dat is heel leuk om te zien. En uh, dat, dat wou ik naar voren brengen. En wat ze ook doen, of ze nou een aardappellandje hebben. Of ze zitten in een toneelvereniging of ze doen aan een circus act mee. Ze zijn daar optimaal mee bezig. En dat is op zich heel interessant omdat er altijd heel negatief over Zandvoort buiten Zandvoort wordt gepraat. Dus je mag best laten zien dat hier een aantal miertjes bezig zijn met hun miertjeshoop. om daar iets moois van te maken. En dat ze ook allemaal wel willen dat uh, met Zandvoort iets gebeurt wat de moeite waard is. Ja, er gebeurt hier meer dan in Almelo. Want wij hebben uh, niet eens het verkeerslicht wat groen en, en rood. Ik Almelo niet, maar ik hoef ook niet Je weet toch dat het verkeerslicht daar groen en rood wordt. Er gebeurt en dan altijd houdt wat ook. in Almelo. <laughs> nee, er gebeurt hier vreselijk veel. En ik ken Zandvoort ook uit de jaren 50 toen ik hier woonde met mijn ouders. En uh, meer dan ooit gebeurt hier heel veel. En maar je kan die... het niet met alles eens zijn, maar er gebeurt nee. veel. Die, die Zandvoortse mentaliteit, komt dat ook naar voren? Behalve passie? Uh, ik, ik denk het wel. Ik, nou ja, de, de Zandvoortse mentaliteit, wat is dat? dat uh, je ziet gewoon een aantal uh, specifieke Zandvoorters... die, uh, zoals de mensen van de Wurf en dan ook van Hildering... Uh, sommige mensen ken ik heel lang... Die natuurlijk uh, weer net iets anders zijn dan uh, de import. Ik ben zelf import, ik ben Amsterdammer. Ik geloof niet dat het ja. nooit weggaat. Maar dat maakt niks uit, dat staat naast elkaar en dat heeft zijn functie. De, de zandvoortse laten... mentaliteit, die, die kennen we toch wel. Maar wat is dat? Ja, nou, dat nou, is ik, het hem juist, een want voorbeeld. ik ben import, ik, ik woon hier ook pas een paar ja, jaar. Ik ook, maar ik ga garnalenvissen maar met, ik voel een, me wel, met een trekker. Uh... Ja. En dan komen de zandvoorters bij en dan is de lijn altijd te lang of hij is altijd te kort, maar hij is nooit goed. Nou, ik weet wel, ik heb een man die in, ik weet niet wie die man is, die is in zee aan het vissen naar garnalen. Dat was in april en toen ik de film dus, twee keer heb ik het gezien want ik heb hem voorgedraaid aan een aantal van de belanghebbenden van de film dus Jaap Kroon, die zit in de strandkorrel en die, die lag op de grond van het lachen, want die weet dat in april zit er geen granalen in dus de man die komt de zee uit en die heeft een heel klein beetje granalen, dat hij een uur in dat koude water heeft gebanje, dat is natuurlijk vermakelijk Ja, dat is maar hij wist precies waarom we willen eigenlijk nog twee dingen even van je weten dat de tijd gaat dringen. Het eerste is de tentoonstelling. het tweede zijn de voorstellingen, daar willen we het even over hebben op de filmzolder ja. en het filmhuis. Ja. De tentoonstelling. Nou, dat is uh, Sabine Huls, die het Zandvoortse Museum uh, leidt, directrice is, die heb ik benaderd of we niet eens wat kunnen doen. Omdat dat. Ja, ik barst van het materiaal. Ik film natuurlijk al heel lang vanaf mijn ja. 16 ik ben 63. Ik ben 40 jaar geleden van de filmacademie afgekomen. Ik heb een waslijst aan films. Ongeveer 80 projecten waar ik aan mee heb gewerkt of zelf heb gemaakt. En je verzamelt? En ik, Ja, ik heb een grote fotoverzameling, maar dat, dat was niet hier aan de orde. Maar trouwens, het kon er allemaal niet in. Ja, ik had ja. nog wat foto's van bekende mensen willen ophangen, waar ik op sta met handtekening. Maar dat kon allemaal niet. Uh, we hebben uiteindelijk gekozen voor een aantal belangrijke films die ik heb gemaakt. De 8mm films die ik heel veel in Zandvoort heb opgenomen ja. met Zandvoortse mensen. Ja. En daarna mijn 16mm films, veel documentaires. Uh, tot aan nu, tot de allerlaatste die ik een uh, paar weken geleden heb opgenomen voor het Frans Halsmuseum. Die draait in de Vleeshalle in Haarlem. Klein filmpje over een moderne kunst tentoonstelling. Uh, tot, die, tot en met die film hebben we dus alles in lijsten opgehangen aan foto's. Plus nog een selectie van Hollywood waar ik elk jaar zo'n beetje kom. Nu een paar jaar weer niet. Waar ik vanaf 75, 30 jaar lang uh, zomers een paar weken zat. En daar heb ik een soort collage gemaakt van folders en fotootjes en toestanden. Omdat Hollywood een belangrijke rol in mijn leven speelt. En daarnaast ook iets van het Wilde Westen. Omdat dat ook een element is waar ik erg in ging. En dat is vanaf nu te zien in het, het Zandvoortsmuseum? In het Zandvoortsmuseum. Ja, het museum okay. is alleen op, op maandag en dinsdag dicht. En dat is altijd om één uur open. Ja. En dan hebben we dus die filmladder. Ja. Draai je daar dus een selectie van. Op zaterdag en zondag telkens, hè? Nee, uh, de hele week. Dus als het museum Tot open en met. is... Als museum open is, draait er in het kleine zaaltje draait er een, een van mijn films. Dus afgelopen week was dat de Zandvoortfilm. Die komt aan het eind van de rit, eind november, terug. Daartussendoor andere films. Ik ga vanmiddag voor het eerst de film over de molen draaien. Uh, op zondag draait ja. er een film die ik zelf inleid. Uh, ook een van mijn films. En vaak op 16mm projecteren we die. In de grote zaal. Ja. En die wordt door mij ingeleid. Dus dat is een beetje het programma. En daar zit de documentaire over Don Siegel ga ik zondag inleiden. Volgende week Roy Rogers. Ja, en daar zitten ook korte films in. Voor een dubbeltje naar Monocool zondagsmiddag. Ja. Rooie Rogers. Ja. ja, 25 cent was het eerst toen ik hier kwam wonen. Ja, nou en daarna werd dubbeltje het 50 cent. Betaald. Ik ben iets ouder dan bent, jij. Ik heb nog een dubbeltje, dubbeltje betaald. betaald. Dat heb ik gemist. Dat ja. heb ik gemist. Dus dat is een. Uh, ja, okay. dus er is een die, die filmladder hangt hier overal. Is die overal. Dat hele programma. Dat is, is programma? De grond verspreid. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, dat we hebben mee. hem hier ook mee. Dus uh, als foldertje. Ik heb hier dus, uh, oh, oké. Okay. Dus als mensen langs kunnen komen hier. dan uh, ja. kunnen we hem zo meenemen. En ik ben daar. Ik ben vaak in het museum. Ik ben op zondag natuurlijk helemaal. Bij de inleiding. Ik ga straks ook nog weer even. En. Uh, ja, okay. soms zie ik ook kennissen van me. Uh, die ja. nog niet geweest zijn. Dus. Uh... Ik zou zeggen. Thijs, we moeten er een punt achter zetten, is ja. hartstikke leuk. Heel erg bedankt okay. voor je komst en je toelichting. Okay, en veel plezier u. vanmiddag. Okay, ZANG Thank you. But man can tell me so much he I can say you remain My power, my pleasure, my pain To me you're like a grown addiction That I can't deny Now won't you tell me he's a healthy baby But did you know that when it's snows, My eyes become a lot And the light that you shine can't be seen Uh, ja, rose van, uh, van een Batman heerlijk. film. Ik weet alleen niet meer welk deel. 1, 2, 3, 4. Maakt die ieder van niet uit. Mooie herinneringen aan uh. Kiss from a Rose. En nou, het is uh, inmiddels tien uh, voor elf en de volgende gasten zijn aangeschoven. En dat zijn uh, Stefan van der Poel en Sylvie Roosendal. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En jullie zijn van Sportservice heemstede Zandvoort en organiseren weer allerlei projecten. Nee, uh, niet alle twee. Hè? Alle twee? Nee, nee, nee niet nee. allebei. Oh, excuses. Dan ben ik verkeerd voorgelegd. Dan uh, zou ik zeggen, stel even jullie zelf voor en in welke hoedanigheid jullie hier zijn. Nou, je zei het wel goed voor mij. Ik ben Stefan de Pool en ik werk voor Sportservice heemstede de Zandvoort. En uh, na een aantal weken, de aankomende weken zijn er een aantal activiteiten door het programma en vandaar mijn uh, hier, aanwezigheid hier. Oké, okay. nou, en ik ben dus uh, Sylvie nou en. Uh, wij als uh, van de Rens, we gaan het Zandvoort. Die uh, doen ook een uh, onderdeel uh, Indische Sportweek. Indische sportwege? in deze sportwege. Oh, sorry. Ik denk een Indische sportwege. Ik ja, deze daarbij voorstellen. En, en, en, ik wil niet zeggen merkwaardige, maar toch een, een combinatie die wat vragen oproept. Ja, okay. klinkt Spannend. interessant. Ja, spannende combinatie. Ja, Hoe zijn jullie tot elkaar gekomen eigenlijk sowieso? Ja. Of is dat privé? Is dat privé? Want dan uh, slaan we dat even over. Ja, ja. <lacht> nou, uh, ons uh, contact met de uh, sportsurfers komt met name omdat er ook een uh, project draait. En dat heet Who's Next. En dat is een... Oh, dat uh, is het jongeren. Ja, Juist. dat is een jeugdcommissie. En uh, wij als Rensbrigade wilden heel veel meer de jeugd betrekken binnen de brigade. En uh, wij zijn zelf dus zo'n uh, project dus gestart met onze jeugdcommissie. En we hebben ook een naam en dat heet Windkracht 8. En, uh, dus uh, zij organiseren nu een activiteit voor de sportweek in Zandvoort. En we zitten natuurlijk als brigade niet alleen op het strand, maar we doen ook dingen in het zwembad en daar zit met name voor ons de kleine jeugd en dan bedoel ik meer de kinderen van het baasonderwijs en dan uh, na het baasonderwijs uh, als je een jaar of twaalf, dertien bent kan je ook bij ons meedraaien op het strand dus het, de rennersprogramma bevindt zich niet alleen op het strand maar ook in het zwembad Is het past er precies in het programma van jou Stef? Nou er zijn eigenlijk twee, uh, twee projecten we halen er nu twee door elkaar in ja. denk ik de ene is de jeugd sport, uh, jeugdvakantie, sportweek. die is ja. vandaag begonnen ja. in, uh, in Zandvoort alle kinderen in Zandvoort hebben een brochure gekregen met allerlei sportactiviteiten daar kunnen ze op inschrijven en het andere project is wat we Vanuit Sport Service uh, hebben geïnitieerd, is het Who's Next uh, project. En het Who's Next project loopt eigenlijk het hele jaar door. Waarbij we verenigingen, sportverenigingen, met name in Zandvoort, hebben gevraagd: van nou ja, uh, hoe gaat het met de jeugd binnen je vereniging, en hoe kunnen we jullie daarin ondersteunen? Een van de activiteiten die hier naar voren kwam is dat de jeugd uh, uh, graag wat meer betrokken zou willen zijn en willen worden uh, binnen de verenigingen. Nou, om daar meteen een bestuurder de voor te worden, een penningmeester, secretaris is wat heftig. Maar als je dat dan inleidt met: van, nou laten we dan een team gaan vormen, laten we leuke activiteiten gaan organiseren, dan komt die rol van Voorzitter, penningmeester, uiteindelijk Komt wel daar zelf naar, boven voren, naar voren. Ja. En misschien gaan ze dan later wel in het, nou ja, het grote mensenbestuur, om het zo maar even te zeggen, en willen ze de jeugdraad. Ja, inderdaad. Ja, ja. Zodat uh, de activiteiten ook op de jeugd afgestemd zijn. Ja. Maar uh, ja, jullie willen dus jongeren meer betrekken. Maar ja. is het zo dus dat het nu totaal niet is? Of uh, merk je dat in de samenleving, dat jongeren helemaal niet betrokken zijn of dat ze niet sporten? Of we, uh, waarom jullie uh, toereiking naar de jeugd? Ja, de jeugd is natuurlijk sowieso altijd de toekomst. Dus het is belangrijk dat zij actief blijven in hun vereniging. En aangezien er nu zoveel verschillende soorten media en zoveel verschillende dingen zijn die ze kunnen doen... ...is het natuurlijk wel belangrijk dat je natuurlijk, ook voor de toekomst van de vereniging, je jeugd probeert te behouden. Dus dat is wel een belangrijk onderdeel, omdat er zoveel, er wordt zoveel gezept.